4 uur. al met het NOS-journaal. Zangeres Glennis Grace heeft zich vannacht in Hollywood geplaatst... voor de finale van de talentenshow America's Got Talent. Gisteravond zong ze in de halve finale het nummer This Woman's Work van Kate Bush. Vervolgens kreeg het publiek 24 uur om te stemmen... waarna afgelopen nacht in een aparte show de uitslag bekend werd gemaakt. Volgens jurylid Simon Cowell was het optreden van Glennis Grace het beste van de avond... De grote finale van de Amerikaanse talentenshow is dinsdag. In Loon op Zand is commotie ontstaan vanwege een Palestijns jongerenkamp... met als thema Jeruzalem, onze hoofdstad. De gemeente heeft in de loop van vandaag overleg over het kamp... en de Brabantse PVV-fractie heeft er vragen over gesteld. Het kamp voor kinderen van 8 tot 13 staat gepland voor volgende maand. Het wordt georganiseerd door de Palestijnse gemeenschap Nederland. Volgens de Brabantse PVV is een bestuurder van die organisatie... verbonden aan Hamas... Daarom wil die partij dat de burgemeester van Loon op Zand het kinderkamp verbiedt. President Trump stemt in met sancties tegen landen of mensen uit het buitenland... die Amerikaanse verkiezingen proberen te beïnvloeden. Inlichtingendiensten moeten onderzoeken of bijvoorbeeld stemcomputers worden gehackt... of dat er onjuiste informatie wordt verspreid. Als daar genoeg aanwijzingen voor zijn, kunnen ministeries sancties instellen. Op dit moment loopt in de VS een onderzoek van speciaal aanklager Muller na Russische inmenging bij de verkiezingen in 2016. Trump heeft vaak kritiek op dat onderzoek. Oud-president Antonio Saca van El Salvador is veroordeeld tot 10 jaar cel. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan corruptie, witwassen en verduistering. Saca gaf bij de rechtbank toe dat hij meer dan 300 miljoen dollar... aan overheidsgeld achterover heeft gedrukt. In ruil voor zijn bekentenis kreeg hij strafvermindering. Saca was van 2004 tot 2009 aan de macht in El Salvador. Het weer vannacht vanuit het noorden droog. Hier en daar kan mist ontstaan. Overdag in het zuiden eerst nog regen, maar die regen trekt weg. Dan schijnt overal de zon. Alleen in het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt hooguit 19 graden. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu de nacht. La puissance et la guerre Pour les siècles des siècles Amen this point of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 Afraid Amen Ritme van ZFM.